Wat die straffen zijn, moet nog worden afgesproken. Het weer in de noordelijke helft ontstaat mist. Overdag vrij zonnig, al komt in het noorden ook wat bewolking voor. en Het wordt 14 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM in de ochtend. Thank mm. is CFM hem 20 jaar? CFM je hem in Zandvoort en jij bent erbij. CFM je hem! Omdat het wat kapiet gaat, wat benen. Zie je een paar lagen in het Amerikanen. Waarna ze luna? Omdat het een cave die hij doet. Amerikaan.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 Se pure saremo indivisibili e indispensabili non Parleremo più di ieri Taro di noi e mio domani Certo soltanto per amar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 Quei momenti che troppo presto se ne vanno via per lei.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 De. 一直自信 Bet you, you're struck down, what is children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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Maya van Bijsterveld wordt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Vanochtend gaan ze bij formateur Rutte op bezoek. De CDA-politica is nu nog demissionair staatssecretaris van Onderwijs. De VVD'er Halbe Zijlstra wordt de nieuwe staatssecretaris. De Chileense mijnwerkers die morgen worden bevrijd... willen eerst hun familie ontmoeten voordat ze interviews geven. Dat heeft hun PR-adviseur gezegd. Vanaf morgen vroeg vijf uur Nederlandse tijd... worden de mijnwerkers één voor één omhoog gehaald. De hele operatie duurt zeker anderhalve dag. De import van illegaal gekapt hout in de Europese Unie wordt strafbaar. Een wetsvoorstel daarvoor is door EU-lidstaten goedgekeurd. Daarin staat dat houtimporteurs vanaf 2013 moeten kunnen aantonen dat hun hout legaal is gekapt. Zo hoopt de EU de illegale kap van tropisch regenwoud tegen te gaan. Hoe illegale houtimport zal worden bestraft, moet nog worden afgesproken. In Frankrijk hebben reddingswerkers het lichaam van de speleoloog Eric Establis gevonden. Hij is verdronken. Establis kwam vorige week zondag niet terug van een klim- en duiktocht door grotten in de Ardèche. Gisteravond vonden twee Britse duikers hun lichaam op ruim 800 meter van de ingang van het gangenstelsel. Door een instorting was de weg naar de uitgang geblokkeerd. Door aanhoudend noodweer op het Chinese eiland Hainan hebben 450.000 eilandbewoners hun huis moeten verlaten. 3000 huizen zijn verwoest. Hainan is ongeveer zo groot als Nederland. Er wonen bijna 9 miljoen mensen. Meer dan een week geleden begon het er zo hard te regenen dat dit leidde tot zware overstromingen... Morgen worden op Hainan opnieuw hevige buien verwacht. De grote prijs.